Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland en Nederlandse toeristen dan vorig jaar. Vooral Duitsers en Belgen zijn van plan om hun zomervakantie in Nederland door te brengen, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme. De komende paar maanden vieren naar verwachting 2,6 miljoen mensen hun vakantie hier. Dat zijn er 50.000 meer dan vorig jaar zomer. Wanneer het economisch slecht gaat, kiezen vakantieganger vaker, vakantiegangers vaker voor een buitenlandse bestemming dicht bij huis, zegt het Bureau voor Toerisme. De grote woningcorporaties zijn al in 2003 gewaarschuwd voor de gevaren van speculatie met derivaten. De corporaties hebben niets met die waarschuwing gedaan, zegt directeur Van der Molen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting in een interview met het AD. Een aantal woningcorporaties is in financiële problemen geraakt door speculatie. Vestia verloor meer dan een miljard euro. Het fonds, de toezichthouder op de corporaties, schreef bijna tien jaar geleden een alarmerend rapport... Volgens Van der Molen deden corporaties er toen alles aan om strenge regels over speculatie te voorkomen. De overheid, beleggers en bouwers slaan de handen ineen om iets te doen aan de leegstand van kantoren. Ze ondertekenen vandaag een convenant dat moet leiden tot minder leegstand. Per regio zal worden bekeken of het zinvol is nog te bouwen en op welke plek. Ook wordt geholpen bij het zoeken naar een andere bestemming voor kantoren. Verder kan de sloop van panden voor een deel worden betaald uit een nieuw fonds, waarin alle partijen geld storten. Voor de tweede keer in een week is tussen Indonesië en Australië een boot met vluchtelingen gekapseist. De boot was op weg naar Christmas-eiland. De Australische premier Gellert zei dat er ongeveer 130 mensen aan boord waren, van wie er zeker 123 zijn gered. Vorige week donderdag kapseiste een boot met voornamelijk Afghaanse vluchtelingen. Ruim 100 mensen konden toen worden gered. Het weer, eerst bewolkt en hier en daar wat regen, vanmiddag op veel plaatsen droog en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A8, Zaandam richting Amsterdam, tussen Westzaan en knopen Koenplein 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen, tussen de knopende de Rotterpolderplein en Raasdorp 4. Op de A10 de Ring Amsterdam, tussen knopende Nieuwe Meer en Slotenmeer 2 kilometer. A15 Gorkum Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht West 5. En op de A28 Zwolle richting Utrecht, bij Amersfoort 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'll carry you home En je voelt als down, ik je op 106.9 is Zonzee, Zandvoort en zomers www.zfmzandvoort.nl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 Maar het veel gezien. My soul is broken to where your name is written I <laughs> you.